Kom zo. Ga even maar vast naar binnen. Hadi Jansen. Hadi Pietersen. Ben je alweer terug? Ja. Ik ben alweer. weer. Gelukkig.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 Ik wil haar nu op onderzoek zetten en in rang verhogen. Wat voor onderzoek? Voor de Europese atlas, de verspreiding ja. van spijsvetten. Welke rang? Schaal 89. Zegt nu 32, dat lukt nooit. Er zitten twee schalen tussen. We hebben het kan het in drie jaar. Schaal aantal antropologische punten, machine 30, 89.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 J. Kraai. Inderdaad. U hebt gesolliciteerd. Inderdaad. Ik bedoel, om. Omdat. Het, het leek mij wel een geschikte baan. Ja. Manda gaf in de tijd als reden dat ze hier gewoond heeft. Heeft u dat ook? Inderdaad. Ik bedoel.